Dit is onderduid Nederwit met het NOS-journaal. Het lager gesloten door onrust over de Italiaanse staatsschuld. Ook zorgen over de Amerikaanse economie speelden een rol. De Dow Jones daalde 1,2 procent. Banken waren de grootste verliezers, net als eerder vandaag in Europa. Italië heeft na Griekenland de grootste staatsschuld van de eurozone. Het afluisteren en omkoopschandaal in de Britse krantenwereld lijkt zich uit te breiden. De kwaliteitskrant de Sunday Times zou toegang hebben gehad tot de belasting en bankgegevens van oud-premier Brown... toen hij nog minister van Financiën was. Mogelijk had een andere krant ook toegang tot medische informatie over zijn zieke zoon. Minister Opstelten verwacht dat er strengere regels komen voor het verlenen van wapenvergunningen. Hij zegt dat in reactie op de rapporten over de schietpartij in Alf aan de Rijn. De dader had ondanks zijn psychiatrische verleden een wapenvergunning... Opstelte noemt dat heel ernstig. De samenwerkende hulporganisaties hebben Giro 555 geopend in verband met de hongersnood in Afrika. In delen van Kenia, Ethiopië en Somalië dreigt de zwaarste hongersnood in 60 jaar. Er is al meerdere seizoenen geen regen gevallen. De hoge VN-commissaris voor de vluchtelingen heeft een opvangkamp in Kenia bezocht en noemt de situatie daar uitzichtloos. De Russische wielrenner Alexander Kolopneff is in de Tour de France positief getest op doping. Hij is door zijn ploeg Katyusha onmiddellijk ontslagen. Kolopneff is betrapt op het gebruik van een vochtafdrijvend middel dat dopinggebruik kan maskeren. Dit is het eerste dopinggeval in het Tour van dit jaar. Dan het weer vannacht is het vrij helder, minima van 11 graden in het noordoosten tot 15 in Zeeland. Morgen begint zondag, later steeds meer bewolking, s'avonds gevolgd door stevige buien. Door 22 tot 27 graden. Dit was het NOS-show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee. Zandvoort en Zrommerheids. CFM. Dit is de zomer van ZFM. En nu, het laatste uur. Met Henny van Petergem. En vandaag heb ik een gesprek met Nasima Kelvy. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. En zij is van de stichting Vrouwengroep Tabita uit Haarlem. Wat is dat voor vrouwengroep? Kan je daar iets over vertellen? Tabita noem ik je al. Nasima heet jij natuurlijk. De groep heet Tabita. Ja. Nou, ja, de stichting Vrouwengroep Tabita is ondertussen een zelfhubgroep geworden. van alleen, alleenstaande vrouwen in de minima. Uh, wij organiseren wekelijks bijeenkomsten zoals ontbijt, en creatieve bezigheden, cursussen, uh, waar, waar wij proberen de vrouwen dus uit hun isolatie te halen, maar ook uh, te bemoedigen om mee te doen, om mee te denken, mee te werken. We bieden mogelijkheden om in een tweedehandswinkel te werken of uh, andere taken op je te nemen. Uh, in de afgelopen zes jaar is dus het hele bestuur wat in het begin was, vervangen door vrouwen uit het eerste uur die ondertussen dus zo gegroeid zijn dat ze dat zelf ook aan kunnen en zelf kunnen draaien. Nou, oh, dat is wel een heel geweldig project eigenlijk. Hè? En hoe is het gestart helemaal in het begin? Ben jij dat begonnen? Uh, niet alleen. We hadden toen uh, in de toenmalige Berea gemeente 40 doelgerichte dagen. En uit praktische overwegingen kwam dan een vrouwengroep bij mij thuis, bij elkaar. En het bleek eigenlijk allemaal vrouwen te zijn die elkaar nooit hadden gezocht. <laughs> maar ja, God weet altijd meer dan wij. Dus alle vrouwen bleken dezelfde verlangen te hebben. Iets doen voor andere vrouwen die het minder goed hadden. En uh, ja, hoe kom je aan adressen? Dat is heel erg moeilijk. Dus we hebben gedacht van, laten we een kerstpakket actie houden. Hebben we daarvoor lopen flyeren en de vrouwen hebben zichzelf aangemeld. Uh, we hebben de kerstpakketten thuis bezorgd. En daar zijn we erg geschrokken van wat we gezien hebben. Mm. En toen dachten we, er moet structureel wat komen. En uh, zo is dat stap voor stap begonnen. Ja, dus het was een wel heel bijzondere start. En uh, wat hebben jullie toen daarna allemaal uh, gedaan? Dat was dus eerst die kerstpakketactie. Mm -hmm. Die hebben jullie bij de mensen thuis bezorgd. En heb je toen nog iets anders met die vrouwen kunnen doen? Ja, ik ben uh, toen begonnen om eerst bij mij thuis wekelijks een ontbijt te houden en uh, met de vrouwen gewoon kennis te kunnen maken en te zien wat er allemaal speelt. Uh, we hebben dan een paar maanden daarop hebben we een verwinddag georganiseerd waar we kapsters, schoonheidsspecialisten hadden uitgenodigd en uh, twee dames die gaven creatieve workshops en we hadden heel veel tweedehands kleding waar de vrouwen gratis mochten uitzoeken en uh, een stel kinderwerkers die de kinderen bezig gehouden hebben. Dus het was echt een Slaagde dag. Iedereen ging, dat was heel grappig om te zien. Iedereen kwam wat uh, met een lang gezicht binnen morgens, maar als avonds liep iedereen stralend naar buiten. Dan ben je moe, maar ook tevreden. <laughs> ja, ja, dan is het echt, dan weet je waar het voor gedaan hebt. Ja, ja. ja dan heb je echt eer van je werk, hè? dat je dan ziet van hier, iedereen gaat fijn uh, stralend naar huis en dat is heel leuk geweest. En uh, ja, dus je hebt echt heel veel activiteit ontplooid. En ja, hoe, hoe doe je dat allemaal dan, uh, praktisch? <laughs> nou, praktisch is het zo dat wij eigenlijk al jaren van gebouw naar gebouw uh, trekken met ons ontbijt. Om, ja, we leven van giften en nou, ook daar merken we de economische crisis natuurlijk. Ja. En uh, op het moment mogen we een hele kleine ruimte voor het ontbijt gebruiken. Wat we net financieel aan kunnen. Maar daar zijn we absoluut uitgegroeid. Er kunnen maximaal twaalf zitten. Er zijn op het moment 16 tot 20 vrouwen oh. op een ontbijt. Dus het zit krap. Maar ja, de andere kant is dat wij uh, een paar dagen geleden een tweedehands winkel hebben kunnen openen. Mm -hmm. Waardoor we dus nu ook inkomen gaan creëren. Uh, waardoor het waar hoop ik, wat makkelijker wordt. Ja, ook dat is... Dat klinkt wel weer bijzonder. iets uh, weer een heel nieuwe uh, tak eigenlijk aan het werk. Een tweedehands winkel, dat was er dus nog niet, denk ik. Nee. Helemaal nieuw. Mm -hmm. En uh, ja, hoe kom je daar dan weer aan aan dat idee? <laughs> nee, kijk, door de jaren heen zijn de activiteiten heel erg uitgebreid. We doen die kerstpakketten nog steeds. We doen twee keer per jaar een verwendag. We gaan één keer per jaar met de vrouwen een midweek op vakantie. En uh, daarnaast heb je natuurlijk die wekelijkse activiteiten. En uh, sommige. Mensen die cursus geven willen er echt geld voor, ondanks ja. dat ze weten dat het dan niet is. En uh, ja, dat moet je allemaal kunnen bekostigen. En de giftige, uh, ja, de giften, die, daar kunnen we het niet mee bekostigen. Ja. En onze droom is ook een eigen pand, dus er moet geld binnenkomen. Ja. En we krijgen altijd heel veel kleding, en toen dachten we, waarom zullen we niet het met elkaar verbinden. We kunnen de kleding verkopen aan mensen die het nodig hebben, ja. door mensen die het nodig hebben om naar buiten te komen, om sociale contacten te leggen en we hebben een inkomen om de activiteiten te doen. Ja. Dus voor iedereen een winstsituatie. Ja, dat klinkt heel positief. Dat is echt een leuke uh, ontwikkeling zo. En dan kan je zelfvoorzienend eigenlijk ook al die activiteiten organiseren. Hè? Ja, dat hoop we op een gegeven moment uh, wel te kunnen. Ja, ja want je, ja. je vraagt dan wat, wat lage prijs is waarschijnlijk voor de spulletjes ja. en de kleding en zo. En, uh... Dan kan je met dat geld weer uh, leuke dingen organiseren. Precies, ja. En jullie hebben ook een, een gebouw uh, waar een soort kantoor zit, misschien? Uh, nee, alle activiteiten worden van mijn huis uit georganiseerd. Okay. ja. We hebben alleen dit, uh, nu die ruimte voor het ontbijt. Uh, onze kleding bijvoorbeeld, die is opgeslagen bij bijvoorbeeld de vader van een bestuurslid, uh, bij ons thuis, bij iemand anders in de box. Eigenlijk uh, een beetje over heel halem verspreid. En uh, we hopen uh, om ergens een opslagruimte te vinden in de buurt. Nou, het is natuurlijk een pand waar we alles in kunnen stouwen. Alle activiteiten tegelijk. Ja, dat is wel mooi. Zijn. Dat zou helemaal prachtig zijn, want we hebben nog zoveel plannen. Ja. Ja. ja, vertel eens, want je hebt geen <laughs> ja, dat is wel. Ik ben ja. natuurlijk nieuwsgierig. Nee, wat we uiteindelijk willen is een, echt een vrouwencentrum waar vrouwen zich kunnen ontplooien, kunnen ontdekken wie ze zijn en uh, waar ze daar ook de nodige steun in vinden. Wat gewoon in de reguliere hulpverlening is, nou, het is allemaal van bepaalde periode bijvoorbeeld met voedselpakketten die doen, we die doen we ook nog <lacht> ja, ja, die doen we ook nog wekelijks Dan wordt ook, uh, maar wat het is met de reguliere voedselpakketten na drie jaar behoor je zelfstandig weer te, voor jezelf te kunnen zorgen maar als je een zware psychische stoornis hebt of je bent lichamelijk gehandicapt, lukt dat ook na drie jaar niet en daarom hebben wij onze regels wat aangepast en vrouwen die dus echt niet meer kunnen werken, ja. kunnen bij ons ook wekelijks een voedselpakket krijgen. Maar ja, dan moet je dan voorstellen dat bij mij in de hal, in een flat, daar vier koelkassen staan, vriezers staan, mm. dat uh, de aardappels van de boer bij mij in de box moeten opgeslagen worden. Ja. En ja, op een gegeven moment is dat ook niet meer te houden. Dus uh, ja ja dus je, Zo te horen zet je, helemaal je je huis er helemaal voor in om alle spullen te verzamelen en uit te delen. Dat vind ik wel heel geweldig. He, want dat hoor je niet vaak. Dat mensen zo echt toegewijd zijn aan het project. Dat ze zelfs, zichzelf helemaal daarin beschikbaar stellen en het hele huis uh, zo weer op inrichten. Dat vind ik heel mooi om te horen. Maar we zullen daar aan denken. We zullen voorbidden dat er echt een eigen ruimte gaat komen. Dat je die spullen allemaal daar kunt opslaan en meteen kan uitgeven in de winkel uh, kan verkopen. En misschien ook de, de pakketten daaruit kan delen enzovoort. Ja. Want hoe gaat dat met die voedselpakketten? Hoe lang ben je daar al mee bezig? Uh, dat zijn we eigenlijk ook al vijf jaar mee bezig. En, uh, in de eerste jaren werden we natuurlijk ook financieel nog gesteund van de shelter. En uh, toen werden gewoon we wekelijks boodschappen gedaan. Uh, nou, dat is dus sinds vier jaar niet meer zo en wij gaan elke week, hebben we twee, nee, drie mannen die onderweg zijn. We mm -hmm. uh, gaan bijvoorbeeld naar de market, de biologische supermarkt in Haarlem, daar krijgen we brood. Yeah. We krijgen van een Turkse uh, groenteboer groenten en van uh, verschillende islamitische slagers krijgen we vlees. Mm -hmm. En uh, zo sprokkelen we elke week weer bij elkaar wat we nodig hebben om die mensen die het nodig hebben weer te geven. Ja. ja, dus het komt van alle kanten komt hulp, zeg maar. Hè? Ja. Dat ja. Is zo, heb je zo ontwikkeld door de tijd heen. Ja, je bouwt met de tijd een netwerk op. Het moeilijkste is eigenlijk om aanhoudbare dingen te komen, zoals blikgroenten, macaroni's, schoonmaakartikelen, zulke dingen van heel moeilijk aan te komen. Ja. Om uh, grote supermarkten mogen je niks toezeggen. Dat moet dan weer via de centrale. Ja. En uh, ja, dan heeft men vaak al een groot project met naam, waar men zichzelf kan profileren en dat steunt men dan niet dan zo'n kleine stichting. Oh, waar we, ja. Waar, ja, om, wij noemen onze mensen op de folders, maar wij bereiken geen miljoenen met onze folders. Nee. <laughs> Zoals dat een oranjefonds of zo doet. <laughs> nee, dat is een andere stichting, anders georganiseerd. Ja. Dus het zou fijn zijn als dat wat makkelijker zou gaan inderdaad. Mm. Ik geloof dat we in uh, Zandvoort, heb ik ook wel eens gehoord dat er ook een soort voedselbank is. En daar gaan de mensen soms bij de supermarkt staan, buiten. En dan zeggen ze bijvoorbeeld, uh, wilt u een pak suiker kopen of een pak koffie. En dan uh, komen de mensen, dus de klanten van de winkel, weer naar binnen met mm. een pak koffie of die pak suiker. En dat geven ze dan blijkbaar aan de voedselbank zoiets doen ze dan wel eens, zeg maar, in zandvoort weet ik dan wel. Ja. Maar, maar. Ja, dat wordt in Haarlem ook gedaan door de gemeentelijke voedselbank ja, Dat is een ander iets dus Ja, dat is een ander iets. De gemeentelijke ja. voedselbank is dus die instantie waar ik net over had dat je na drie jaar ja. klaar bent en uh, die hebben dan natuurlijk de voorrang bij de supermarkten om dat te gaan staan. Het is ja. een gemeentelijke voedselbank ja. Ja. wordt landelijk gesteund en uh, maakt daarmee dus meer kans om daar te mogen staan. Ja, dat snap ik. Dan ja. heb we weer andere ja, ja, ja, ja. Ja. ja. Mensen kunnen zich niet voorstellen dat een kleine stichting zoals wij dan ook nog voedsel uitdeelt. En ah. Er is sowieso zoveel misverstanden, van armoede in Nederland, dat het heel moeilijk mensen te begrijpen, mm. begrijpelijk te maken is waarom wij dat doen. Ja, want ik probeer dat eens te vertellen aan onze <laughs> luisteraars... Nou kijk, ik heb bijvoorbeeld een gezin uh, daarbij, is, uh, dat is een alleenstaande vrouw, heeft uh, drie kinderen waarvan twee al volwassen, maar die twee volwassen kinderen zijn psychisch overspannen. Het derde kind is uh, moeilijk lerend en uh, heeft uh, heel veel moeilijkheden met chronische vermoeidheid. Zij zelf is chronisch ziek, zit in een scootmobiel, maar het inkomen wordt steeds minder. Kinderen zijn volwassen, dus er wordt gekort op de uitkering om de ...kinderen horen bij te dragen... ...maar de dochter is niet zelfstandig gaan wonen... ...helpt niet, zoon moet bijdragen... ...maar de zoon is overspannen... ...heeft zelfmoordneigingen, kan niet fulltime werken... ...en daar heeft de sociale dienst... ...geen boodschap aan, dus ze wordt gewoon gekort, ...met het gevolg dat ze met z'n drieën... ...met 40 euro aan de week... ...rond moeten komen... ...ze heeft een maandinkomen momenteel van 600 euro... ...waar alles van gedaan moet worden... Nou, dat noem ik armoede... Ja. Als je huur al meer dan de helft van je inkomen is, mm. en je verzekering, je gas, ligt, die mensen ja. nog niet eens met telefoon- of internet-aansluiting, dat kan gewoon niet. Nee, ja, ja. dus er dus zijn in Nederland echt heel veel schijnende situaties die je dan tegenkomt. Ja. En dan ga je toch iets proberen te regelen of te doen, want buiten de, de instanties in Nederland, die kunnen daar dat blijkbaar ook niet echt meer uh, ja, iets mee doen. Ik ben van Pedigen met het laatste uur en ik spreek vandaag met Nassima Kelvi. Zij is van de stichting vrouwengroep uh, Tabita uit Haarlem. En je vertelde net ook uh, ja, over de voedselbank en over de dingen die jullie allemaal doen voor de vrouwen in Haarlem. En uh, ja, jullie hebben een bepaalde ja, christelijke achtergrond of hoe moet ik dat zien? <laughs> uh, christelijke achtergrond? Uh, nou... Uh... Ik ben als voorzitter als laatste overgebleven van het originele bestuur. Ik ben op latere leeftijd uh, tot geloof gekomen, na een behoorlijk heftig leven. Ik uh, ken echt alle ja. achterdeuren van het leven. <laughs> en ik heb gemerkt dat, die, uh, dat ik in God gewoon mijzelf heb gevonden, uh, geleerd wat normen en waarden zijn. En, uh, hoeveel kracht je uit God kan halen en dat probeer ik ook de vrouwen te leren ja. niet zozeer door, ze, door ze, met ze, te, ze te evangeliseren of ze over God te vertellen maar gewoon door er te zijn voor ze ja. uh, ongeacht wat ze doen en welke streken ze ook uithalen hoe vaak ze uh, ook het vertrouwen misbruiken wat je ze geeft dan toch elke keer als ze nood zijn er toch zijn zonder veroordeling maar gewoon waar, waar, waar kan ik je mee helpen en dat, dat, dat hou ik soms jaren vol. Ik heb vrouwen bij, dan heb ik dat vier, vijf, zes jaar ja. zo gedaan tot dan doorbraak kwam. Maar ik zie gewoon dat ze op een gegeven moment gaan beseffen dat God liefde is en dat zij geliefd zijn. En dan zie je echt veranderingen in de vrouwen. En dat ja. is zo mooi. Dat is zo prachtig. Dus hebben we dus uh, vleed, uh, nee, twee jaar geleden met de vrouwenvakantie, hebben we een van de vrouwen gemeenschappelijk gedoopt in zee. Oh, en, ja, en dat was heel fijn om te zien, we waren een gemeenschappelijk. De groep van welgelovige en niet-gelovige vrouwen, Nederlandse vrouwen, moslimvrouwen, alles was door elkaar. En ik heb iedereen de keuze gelaten: ga je mee naar het strand of ga je niet mee? Ik kon er ook in, uh, gewoon in de vakantiewoning blijven. Iedereen is meegegaan en het was een geweldig feest. Ja, ja ook oh, ja. bijzonder. Ja. Dus je maakt wel hele bijzondere dingen mee. En je komt dus zelf van, vanuit een achtergrond dat je ook heel veel in je leven hebt meegemaakt. Waardoor je ook zeg maar, de bewogenheid hebt voor de vrouwen. He, met al hun problemen en je blijft geduldig, je blijft liefdevol en zo kan je eigenlijk het ja, Gods liefde eigenlijk ook doorgeven ja. doordat de mensen misschien eh, niet God ontmoeten in hun eigen ja, omgeving kunnen ze toch in jou een stuk liefde ervaren van Gods liefde, hè? Want dat kan je niet uit jezelf, denk ik, zoveel aandacht geven, nee, nee, geven. Nee, uit mezelf zou ik dat niet kunnen. En dat is ook, denk ik, de kracht van Tabitha van uh, het besef dat uh, om, ik doe het, werk niet alleen, we hebben een heel bestuur en de vrouwen ja. werken zelf ook mee, maar gewoon het besef dat we het niet uit eigen kracht kunnen. En dat God laat ook elke keer centraal zien, oh, uh, wat ik al zei, we leven van giften, maar toch maken wij elk jaar een planning voor het Jaar daarop. ja daarop. En we boeken ook alvast onze vakantie. En wij ja. bespreken al de medewerkers, ook die betaald moeten worden, in het geloof dat God zal voorzien. Ja. En soms is het op het laatste moment, op de vreemdste manier, maar Hij voorziet altijd. Ja, geweldig. Ja. En, en vertel eens over die vakanties. Hoe, uh, hoe gaat dat? Je, mensen die gaan, uh, een aantal mensen, hoeveel zijn dat er, hoeveel vrouwen kunnen mee, of met hun kinderen misschien, in een burgerloor worden. Nou, uh, dit jaar hebben we dus een vakantieaccommodatie gehuurd in uh, Otelo. Een groepsaccommodatie. Uh, tot nu toe hebben zich uh, tien vrouwen aangemeld met hun kinderen. En dan gaan we daar van maandag tot en met vrijdag. En dan hebben we ook een uh, kinderwerkers erbij, zodat de vrouwen ook tijd voor zichzelf hebben. Uh, het is algemeen bekend wie vaker meegaat. De dinsdag is mijn dag. <laughs> Want dan worden de kinderen meegenomen door de kinderwerkers en zijn de hele dag bezig gehouden. De moeders zien ze even bij het avondeten. En dan gaan de kinderen op speurtocht en de vrouwen op kroegentocht. <laughs> ja, nou ja, goed. Bij deze vrouwen is dat gelukkig altijd maar leuk. Het is een terrasje. Even samen wat drinken en... Uh... Dan zijn ze weer helemaal blij. Dat kunnen ze anders nooit. Nee, ze al, zijn altijd met hun kinderen samen bedoel je. Hè? Ja. Ja, dus nu is het heerlijk om een dagje dan uh, kinderen oppassen te hebben tijdens de vakantie. Ja. En lekker te doen wat ze zelf leuk vinden. Ja, maar ook uh, de financiële aspecten. Ze ja. kunnen er maar helemaal niet op vakantie. Uh -huh. En uh, wij proberen het zo te regelen. Dat, uh, de moeders betaal, uh, betalen uh, dit jaar bijvoorbeeld 160 euro. Mm -hmm. En per kind wat ze meenemen betalen ze 30 euro. Maar dan ja. zit daar ook alles in. Het vervoer, het eten, het verblijf en de uitjes. Ja, wel dan. En de rest. Uh, ja, krijgen we door gebed. <laughs> Anders kan ik het niet zeggen. Het is echt door nee. gebed. Ja, ja. fantastisch. Ja. En zo gaan jullie er lekker op uit. En wat voor uh, sprekers zijn er? Of voor uitjes? Wat doen ze zo al? Uh, wat doen we zo al? Na nou, dit jaar staat dus uh, Burgersoe op de planning. Oh, leuk. Ja, ja. mooie dierentijd. Ja, we hebben een vaste sponsor die regelmatig de kinderactiviteiten sponsort. Mm. En die heeft dus gezegd Burgersoe wordt het dit jaar. Mm. En uh, voor de kinderen staat een dagje boszwembad in de planning. En de donderdag, de donderdag is, is de, de dag met Burgersoe. En dan hebben we avonds een barbecue en een bonte avond. De afsluiting waar iedereen een bijdrage mag leveren. Oh, dat wordt heel leuk waarschijnlijk soms. De avond. Ja, ja, dat, dat... Wat, wat doen ze dan zo? Nou, de verschillende optredens, de kinderen doen dan K3 of uh, de kleinste zingen dan weer een aanbiddingsliedje wat ze op de zondagsschool hebben geleerd. Hm. Uh, de moeders die als ze uit de schuld durven te kruipen gaan echt lekker maf doen wat je normaal nooit ziet, wordt veel gelachen. Ja, ja en leuk. ontspanning en uh, gezelschap, dat is gewoon het belangrijkste in die vakantie. Ja, dat, dat, ja. dat klinkt heel gezellig. En uh, hoe bereik je de mensen? Hoe kunnen ze zich opgeven daarvoor? Nou, de mensen kunnen zich opgeven via uh, onze website. Oh, hoe is dat ze? Nou, we hebben een eigen website. Dat is Stichting We zijn ook te vinden op Hive's en we zijn te vinden op Facebook. Mm. En op alle sites staat alle informatie hoe je ons kan bereiken. En als je in Haarlem woont, ben je natuurlijk van harte welkom op maandagochtend ja. te komen ontbijten. Ja. Het adres staat ook op de website. Oké, okay, dus we kunnen alles op de website vinden. Ja. Dat is interessant om te weten, want dan staan alle activiteiten in. I'm Je had ook over cursussen die er zijn. Wat zijn dat voor cursussen? We hebben de afgelopen jaren verschillende cursussen gedaan... ...zoals communicatiecursussen, budgetteringscursussen... ...maar ook kervoscursussen. Veel van die vrouwen zijn emotioneel beschadigd... ...hebben behoorlijke bagage mee... ...en moeite met wie ben ik en ben ik wel waardevol. En de kervoscursus, ondanks zijn christelijke opzet... ...is geschikt voor gelovigen en niet-gelovigen... En we zien dus daardoor ook heel veel vrouwen tot herstel komen. Als ze gaan ontdekken dat ze geliefd zijn, dat ze waardevol zijn, dat ze gemaakt zijn met hun doelen, dat ze geen ongeluk zijn. Dan zie je heel veel vrouwen opbloeien. Ja, ja en ik hoorde dat heel veel van de vrouwen die bijvoorbeeld deze cursus hebben gevolgd al een paar jaar geleden, nu ja, toch wel heel veel herstel hebben ervaren. En uh, ja, wat blijer in het leven staan, om het maar zo te zeggen. Ja. En dan ook deelnemen aan jullie activiteiten. Hè? Dus om mensen, andere mensen weer te gaan helpen. Ja. ja, ondertussen is het behalve mij het gehele bestuur bezet ja. door vrouwen die al jaren bij ons in de groep komen. Ja. Uh, nou, onze secretaris onder andere is een heel bijzondere vrouw. Die kwam uh, zes jaar geleden bij ons, heel verlegen. Je hoefde maar naar dat te kijken, dan zat ze in de laatste hoek. Ze durfde nooit iets te zeggen. Ja. En uh, ze heeft het nu de kerf voor ons een paar keer gedaan. Uh, komt ook donderdagochtend bij mij op de Bijbelstudie. En uh, dus twee jaar geleden hebben we haar mogen dopen in, uh, uh, in de zee. Ja. Oh, ja, ja. ja. En uh, ja, je ziet haar gewoon groeien. Ze is gestopt met antidepressiva en. Uh, het gaat goed met haar. Ze, uh, ondanks lichamelijke beperkingen doet ze heel veel. En ze zegt ook altijd, ik weet dat God mij de kracht geeft. Ja. ja ze vindt heel veel steun in haar geloof. Haar kinderen herkennen haar niet meer. Die zeggen ook dat, uh, mam, ik herken jou niet meer. Nee, ze is nee. helemaal positief veranderd. Ja, ze is zelfstandiger geworden. Ze durft grenzen aan te geven. En uh, ook uh, gewoon te zeggen als ze iets niet prettig vindt. Ja, echt, uh, ja. Een zelfbewuste vrouw. Ja. Ja. ja, dus via de cursussen leren ze ook uh, zichzelf misschien uh, ontwikkelen en meer waarderen. En je hebt ook een, een soort communicatiecursus, zei je. Wat, wat leerden de mensen daar? Nee, we hadden toen uh, iemand uitgenodigd die dat uh, vaker doet. En daar hebben ze dus echt geleerd van een... Uh, uh, wat is, uh, hoe ga je om met een conflictgesprek? Vaak zijn ze te timide om te durven zeggen wat ze willen. Of ze reageren met een heel gefrustreerd, heel boos. Maar hoe kan je bijvoorbeeld een gesprek aan met de directie van school, waar het kind alweer de zoveelste keer is opgevallen, zonder dat je meteen uh, scheldwoorden gaat gebruiken. Ja. Hoe breng je een ik boodschap over? Maar ook uh, wat zijn grenzen? Bijvoorbeeld de oefening dat je een. Uh, een plek in de kamer zoekt waar je je veilig voelt, waar je denkt daar sta ik prettig en dan een kring om je heen trekt tot waar mogen mensen komen en dan zie je bijvoorbeeld vrouwen die in een hoekje gaan staan met een heel klein kringetje om zich heen maar je hebt ook vrouwen die gaan midden in de kamer staan, een hele grote kring dat iedereen erbij kan en zo leren ze zelf hoe open of hoe gesloten ze zijn en waar hun angsten liggen ja. Ja. Ja, dat zijn hele leerzame cursussen. En je ontdekt dan wie je zelf bent en hoe je reageert, hè? hoe je met anderen omgaat. Ja. Dus dan, uh, dat is best wel boeiend, denk ik. Hè? Veel vrouwen vinden dat ook wel interessant, hè? dat soort cursussen. Ja, zeker. En de, de verwenddag dat vond ik ook wel iets heel bijzonders. Dat is die dag waar uh, ook met make-up en haar en zo wordt gedaan. Ja. Ja, we hadden in april hadden we een heel team uh, van een andere organisatie die vrijwilligers uh, zoekt voor, uh, voor die dingen, Stichting Present. Oh ja. Ja, en die hadden dus een kleurenspecialist en een uh, kledingadviseur gestuurd en een, uh, echt een professionele fotograaf. En we hebben een schoonheidsspecialist die al jaren meedraait en... Uh, ja, het was echt een geslaagde dag. De vrouw horen wat voor kleding staat je prima? Welke kleur past bij je? En uh, natuurlijk heel mooi op de foto gezet allemaal. Het was echt een hele leuke dag, ja. Ja, er worden ze echt even allemaal in het zonnetje gezet. Ja, en verwend, hè? Ja. Dat klinkt heel goed. En met kerst hebben jullie speciale acties nog? Of was dat eenmalig vroeger? Nee, we doen elk jaar met kerst. We hebben een bestand met op het moment ongeveer 25 vrouwen. En die worden uitgenodigd voor een kerstfeest met de kinderen. Afgelopen jaar was dat een ontbijt. En na afloop van het kerstontbijt hebben we dan kerstpakketten uitgedeeld. Dus ook dit jaar gaan we weer kerstpakketten uitdelen. Alleen of dat nou ontbijt of diner wordt, dat zien we nog. Ja, ja. dat kan nog eens variëren. Hè? Ja. Zo was ik zelf een keer bij zo'n high tea heb ik wel eens uh, geholpen. Die. Dat vond ik wel heel leuk. Ja, dat Allemaal was... heerlijke chocolaatjes en zo. <laughs> en uh, werd lekker gekookt toen. Ja, dat, dat was de kerst high tea. Ja, lang het was geleden. Kerstort, ja. ja. Dus Klopt. dat was Jullie doen dus afwisselend ochtends, dus middags of avond. Ja. Het <laughs> dus ja. is weer anders. Steeds wat anders, maar ook af, gewoon echt afwisselend. ...afhankelijk van uh, welke ruimte kunnen we gebruiken... Ja. ...en uh, hoe staan we er financieel voor... ...om zo'n high tea is natuurlijk even wat anders dan een ontbijtje. Ja, ja. ja. ja het scheelt wel eens stenen of vanden. Ja. En Nassima, kan je misschien ook vertellen van bepaalde gebedsverhoringen in je leven met betrekking tot het werk, hoe dat, uh, hoe dat gaat? Als je nou denkt van ja, ik heb net iets tekort aan iets, heb je daar een voorbeeld van? Nou, uh, met de voorbeelden zou ik een heel boek kunnen vullen. Nou, bijvoorbeeld, uh, afgelopen jaar ging het financieel uh, heel slecht. En in oktober hadden we zoiets, nou als dat zo doorgaat, dan gaan we met een behoorlijk min eindigen. En uh, dat zou voor het eerst geweest zijn, meestal zijn zeg we maar zo rond de 600 euro aan het eind van het jaar de boeken dicht. En dat is een mooie start voor het jaar erop. Nou goed, uh, wij zijn gewend alles maar gewoon los te laten en uh, in gebed te gaan. En een week voor het einde van het jaar waren de boeken bijgewerkt en we hebben het jaar afgesloten met 600 plus, weer 600 plus. Dus toen dacht ik, nou heer, u zou wel weten waarom we elke keer 600 nodig hebben. En... Uh, maar Ja, zo zie je gewoon echt elke keer weer heel trouw zijn en alles wat nodig is. Ja, Ja. ja. ja ik hoorde ook met de, met de vakantie bijvoorbeeld, moest je opeens gaan betalen, al vooruit betalen een deel. Ja, dan zit ja. je toch even van, waar komt het geld vandaan? Ja, toen hebben we ook, uh, uh, moesten we dus uh, aanbetaling doen, een kwart van het bedrag. Nou, zo'n groepsaccommodatie is niet goedkoop. En de penningmeester kijkt me aan, ze zegt, nou sorry, ik heb geen geld. Ik zeg, nou wacht maar eventjes, even een paar dagen en een paar dagen zegt ze, ja er is een gift binnengekomen het is net genoeg voor de aanbetaling oh gelukkig ja, en zo gaat het gewoon heel vaak uh, wij weten gewoon dat we met deze stichting doen wat God wil dat we doen dat we op de weg zijn die hij voor ons heeft bedoeld en hij heeft beloofd als wij naar hem luisteren zal hij voor alles zorgen mm -hmm. en met, met dat geloof met die insteek draaien wij al zes jaar en nou, we blijven draaien tot God zegt nu is genoeg geweest <laughs> ja, ja geweldig hè. Ja, maar, ja, ik vind dat allemaal hè, zulke mooie voorbeelden ook van de, dat je het vertelde toen straks van de Albert Heijn, actie. Hoe ging dat dan? Nou, dat was uh, ook uh, twee jaar geleden, uh, eind van het jaar. Uh, Albert Heijn werd verbouwd bij ons en mensen mochten dus een goed doel opgeven die voor de opening gratis boodschappen mochten doen. Nou, wij waren een van de drie gekozen doelen. We kregen dus twee uur de tijd om bij Albert Heijn de wagen vol te maken. <laughs> de enige beperking was natuurlijk, je mocht maar van elk product, uh, mocht je maar één el, el, artikel van elk product. En wij zaten heel krap met geld voor de kerstpakketten. Dus ik dacht, wat doe ik nu? Ik wilde kachterleid toiletartikelen voor de vrouwen, maar ook houdbare artikelen. Dus nou, iedereen krijgt een ander merk macaroni. Iedereen een ander merk shampoo. Iedereen een ander blikje bonen. Als maar iedereen had wat hij nodig had. En uh, zo hebben we dus voor ruim... 1500 euro onze ja. winkelwagen gevuld. Ja, dat zijn nog eens leuke acties, hè? Ja, zeker. Dus je ziet altijd dat, dat God, dus voorziet in alles wat jullie willen doen, dat God het ja, toch ook regelt dat het er komt. De producten of de, het geld voor een vakantie of een andere uh, uh, dingen, dat is toch wel bijzonder om te horen. Noem nog één keer de website, dan kunnen mensen het opzoeken om nog eens na te lezen. Of misschien eens deel te nemen aan de cursus, of misschien kennen ze mensen in Haarlem. In Zandvoort zijn ook wel eens dit soort acties, dan kunnen ze ook contact opnemen met ons. Dus kijk even op de website en die luidt... www.stiftingvrouwengroeptabita.nl Oké, okay, dankjewel Nassima voor deze mooie informatie. En ja, nog een hele fijne dag. Bedankt. Heel ja, ook bedankt voor de uitnodiging. het interview met Nassima Kelvy van de stichting Tabita uit Haarlem we willen u van harte uitnodigen voor een evangelische kerkdienst die we altijd houden op elke zondag om 10 uur aan de boulevard de boulevard Banaar om 10 uur ochtends als u deze dienst ook wilt bezoeken kunt u ook altijd contact opnemen met ons en we kunnen ook altijd nog uh, met u bidden als u daar behoefte aan hebt. Dat we bij u langskomen of u bij ons. En dan kunt u ons bellen op het volgende telefoonnummer. 06 44 820 123. Ik herhaal 06 44 820 123. Tijdens deze diensten bidden we ook altijd voor de zieken. Dus mocht u ziek zijn of iemand kennen die ziek is, kom gerust om 10 uur. ...naar het restaurant aan de boulevard Barnaar. Wij hebben ook voor 2 november... ...de genezingsdominee... ...die genezingsdienst organiseert altijd in Leiden Dorp, ...meneer Zeilstra uitgenodigd... ...om in Zandvoort zo'n genezingsdienst te komen houden. Dat is op 2 november. Je kan op, over deze genezingsdienst ook allerlei filmpjes zien... ...via www. Levenstroom.nl. Het is heel interessant om eens te kijken, al voor ons u naar zo'n dienst wilt gaan. Deze diensten worden wel zo'n vier keer per week door heel Nederland gehouden. Het is heel uniek dat deze prediker vrij uh, kon maken om ook in Zandvoort zo'n dienst op 2 november s avonds, op een woensdag is dat, zo'n dienst te houden hier in Zandvoort om half acht. Van harte welkom daarvoor. Mocht u nog een gesprek uh, willen met ons, of heeft u interesse in het huis van Gebed Zandvoort, kijk ook dan eens op www.gebedzandvoort.nl. Daar ziet u filmpjes, maar ook zijn er radio-uitzendingen te beluisteren. De radio-uitzendingen die we eerder hebben uitgezonden en ook die van vandaag, kunt u daar beluisteren. En ook alle filmpjes en andere informatie bekijken over het huis van Gebed, dat is www.gebedzandvoort.nl. Mocht u nog andere vragen hebben, kunt u ons altijd bellen. Dat is 06-44-820-123. Ik herhaal 06-44-820-123. En het e-mailadres dat staat ook op de website van www.gebedstandwort.nl. U bent van harte welkom. Dan wens ik u nog een goede nachtrust en tot de volgende keer.